4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. If you could Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump... Die heeft net zijn toespraak gehouden op de wereldtop in Zwitserland. En hij herhaalde nog maar weer eens dat hij Groenland wil hebben. Maar wat hem betreft hoeft hij daar geen geweld voor te gebruiken. People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland... Ja, alles wat we vragen is Groenland, zegt Trump. En hij zegt dus geen geweld te hoeven gebruiken. Hij wil zo snel mogelijk praten met Denemarken om Groenland van hen te kopen. De politie in Amsterdam zoekt getuigen van een dodelijke schietpartij op Nieuwjaarsdag. Toen kwamen twee jongens om het leven, een van 16 en een van 18... waren asielzoekers uit Syrië. Er is nog steeds niemand opgepakt. De politie heeft nu posters opgehangen bij Asielzoekerscentra in Amsterdam... in de hoop dat bewoners meer weten. De PVV lijkt overeind te blijven in de Eerste Kamer. De fractie zegt trouw te blijven aan Wilders. De senatoren zijn niet van plan om over te stappen naar de nieuwe groep van Marcus Sauer. Hij en de zes andere PVV-kamerleden die splitsten zich gisteren af van de partij.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 Het weer droog en het klaart op. Vannacht gaat het in het oosten en noorden van het land vriezen. Morgen eerst veel zon, later op de dag wel kans op een buitje. En tussen de 1 en 9 graden. verkeer van Flitsmeister met 48 files in totaal... en twee vertragingen langer dan 30 minuten op de A12. Den Haag Lunette tussen Harmelen en Lunette. 10 kilometer met 33 minuten extra reistijd. En Oude Rijn Lunette op de hoofdrijbaan. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer filen. Je vertraging is 1 uur en 7 minuten. You, you. Vanaf maandag, de Q-Top 500 van de 90's. Maandag is dichterbij dan je denkt. Tuurlijk, het is pas woensdag. Maar maandag gaan we beginnen met de Q-top 500 van de 90s. En die kun jij bepalen. Laat weten wat volgens jou de allerbeste liedjes zijn uit de jaren 90. Het mag fout, het mag vet, het mag lekker zwijmelen zijn. Als je maar jouw stemlijst invult. Net zoals Bas de Graaf uit Huizen, Linda van de Akker uit Alfa aan de Rijn. En deze Vaas uit Reuzel. Zij hebben allemaal al hun stemlijst ingeleverd. En gestemd op onder andere van Dikkoud. Het is stil in mei. My... van de woensdagmiddagshow van 21 januari. Met meteen jouw cue om vandaag iets aan te pakken... dat je al dagen, weken of maanden aan het uitstellen bent. Want ik kan vandaag weer uit eigen ervaring vertellen... hoe, hoe lekker het gevoel daarna is. Al een jaar, en overdrijf ik niet al een jaar... staat er een ingelijste parkplattegrond... van de Efteling bij mij thuis op de overloop. Dat is een origineel exemplaar uit 1960. Daar heb ik een, een jaar of twee, drie geleden op de kop getikt... via... Instagram. Nou, super nerdy verhaal natuurlijk. Ik ben daar heel trots op op die parkplattegrond. Ik heb toen de tijd daar een lijst voor gekocht. Ik heb hem zelf ingelijst. En vervolgens heb ik hem heel trots niet opgehangen. Ik weet ook al een jaar lang waar hij moet komen. Hij moet aan de muur komen in het trapgat van de begaande grond naar de eerste verdieping. Maar het leek me zo'n ongelooflijk gedoe om dat in dat op te moeten, op dit, in de trapgat op te moeten hangen. Dus dan ben je bezig met heel. Instabiel opmeten, instabiel boren, instabiel. Op gewoon gevaarlijk. Het gewoon levensge le levensgevaarlijk allemaal. Dus ik stoor mij al een jaar lang aan die lijst die op de overloop staat om de hoek van mijn slaapkamer. Vandaag was de maat vol. Mijn vrienden en ik hebben in alle moed bij elkaar we hebben bij elkaar geraakt en gedacht: weet je wat, we gaan het vandaag gaan we het doen. We gaan aan de klus beginnen. Start zijn was 10 uur vanmorgen. eindsignaal Vijf over <laughs> tien. Het, het is een klus geweest van vijf minuten. Het stelde helemaal niet. We hebben ook niet eens geboord. We hebben betonspijkers gebruikt. We niet dat ze bestonden. Maar er bestaan blijkbaar betonspijkers. Lijstje weegt niks. Hangt nu prachtig in dat trapgat. Is te, is te zien op Instagram ook. En het gevoel dat overheerst is puur opluchting. Dus aan alle uitstellers of dat komt morgen wellers. Pak aan die klus vandaag. Als je al sinds de kerstvakantie niet hebt gesport, hang vanavond weer eens even lekker in de gewichten. Stel je, je huiswerk eindeloos uit, open je boek, begin te leren. Dan zorg ik voor de soundtrack van je woensdagmiddag. Met de alarmschijf van Shikia. Hoi zo meteen, zo komt eraan. Ja, daar gaat die weer. Joepoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door het verkeer. Je pakt elke randvonden nog een extra keer. Elke keer wordt de sfeer. Vanmiddag spits met de meeste vertraging volgens Flitmeister. Op dit moment op de A12 Ouderrijn Lunetten, de hoofdrijbaan. 7 kilometer file. Je vertraging is daar 1 uur en 9 minuten. Heel veel sterkte als je vanmiddag stilstaat. Q-Music. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Damiano David, Tyler en Nia Rogers. Oh, en dit is Q-Music. Somber. People, you. You. En dit is nieuw. De Q-Music. Oh, alarm alarm. alarm five Shakira. Zoom. Maximum. Maximum. Yes. Q-Music. Come on, get on up.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 Soundtrack van Zootopia of Zootropolis nummer 2. Shakira, alarmschrijf van deze week. door de zoo. 16 over 4. komt de middag. Het is de woensdagmiddagshow van Q. Die is zojuist begonnen met... Een inspirerend quoteje. Van doodje. Ja, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Ik heb een uh, lijstje opgehangen aan oude parkplattegrond van de Efteling. Nerds. Ja, maar het hangt wel mooi nu. Ik heb een jaar lang dus ik raad iedereen aan om dat ook vandaag te doen. Ja, niet een parkblad ophangen, want hoe toevallig zou dat zijn... maar een klus aanpakken die al heel lang blijft liggen. Marleen is echt heel herkenbaar, hoor. Mijn klok hangt ook nog steeds niet, omdat ik het niet durf. En ik wil anderen lastig lastigvallen. Ik heb hem al een jaar... Een bericht van Sandra, die schrijft, eind 2021 hebben mijn twee jongste kinderen een fotoshoot gehad. Ik kocht alle foto's digitaal voor een bedrag van 500 euro en ik had recht op een x-aantal afdrukken, maar kon niet kiezen. Mijn kinderen waren moe en ik zou dat later nog doorgeven en dat moet ik dus nog steeds doen. Sandra, ik zou het vandaag gewoon proberen. Judith die zegt, bedankt voor de tip Domien, de buren zijn meteen gaan boren. <laughs> ja, iedereen luistert de Q-Middag show. En de bericht van Dietrich. Ik vind het een hele goede tip van je hoor Domien, maar ik heb nog steeds van die pankjes die in de slaapkamer naar de muur moeten. Oh, ja. Dat moet eigenlijk al anderhalf jaar, twee jaar misschien. En ik heb daar gewoon nog steeds geen zin in. Het moet nog een keer gebeuren. Misschien volgend jaar een nieuwe kans. <laughs> ja, doe het daar nou vandaag, die ik er beter vanaf. Uh, ook nog andere berichten, onder andere, van, uh, onder andere van Katie. Die stuurt alweer bijna een 90s-uurtje. Vraagteken, zin in. Uh, ja, ik zit even te kijken. We hebben nog 29 lijstjes nodig. 29 mensen die laten weten wat zij de beste tracks vinden uit de jaren 90 om een uur lang te rammen met alleen maar classics uit de 90s. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Just like I waited so long for this, I wonder if it should.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 Morgen, sommige morning in de Q-Music Middagshow. Waar zojuist de laatste paar lijstjes ook zijn ingevuld. We zitten inmiddels weer over de 500 heen. Dus de teller gaat naar nul. Zometeen na half vijf, meteen een uur lang inspiratietracks voor jouw stemlijstje voor de Q-top 500 van de 90s. En het laatste nieuws: dat krijgen je zo van even. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Ik heb zometeen TV-nieuws. Want misschien komt deze beroemdheid weer terug op de buis. <laughs> toepasselijk. I can't on. I'm en Nathalie, je moet jou weer zo. Thorne komt eraan. Nu de mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals smartwatches van andere Garmin en Samsung. Nu met tot 20% korting. Score alle deals bij Bol. Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo.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 Ga naar Toei.nl, de toei app of naar je reisadviseur. Toei Live Happy. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haaier. Yes! 18 plus speelt Ja. Serieus! Oh. oh, wat een geld! 80.0 verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? winnaar? Sander betaalt ze. Martijn ook. En jij? Dikke kans dat je terugleverkosten betaalt.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 Goedemiddag, het is half vijf. Dit is de Q-music middagshow met verkeer van Flitsmeister. 75 files, twee vertragingen langer dan 25 minuten. Eén op de A4, Den Haag Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Schip 5 vijf kilometer. Je vertraging is een half uur. En op de A12, Den Haag Lunette, tussen Harmelen en Kanaleiland, 9 Negen kilometer, daar 28 minuten vertraging droog, het Klaart op, vannacht gaat het in het oosten en noorden van het land vriezen. Morgen begint zondag, maar later op de dag toch weer kans op regen. En tussen de 1 en de 9 graden. Even hier met het laatste nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump die heeft net zijn toespraak gehouden op de wereldtop in Zwitserland. Hij herhaalde daar nog maar weer eens dat hij Groenland wil hebben. En dat kan zonder geweld, zegt hij. People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Ja, alles wat we vragen is Groenland, zegt hij. Uh, geweld is niet nodig. Hij zegt, uh, ik wil gewoon een stukje ijs om de wereld te beschermen. Oh ja. Ja, hij roept al langer, hè. Groenland is militair een belangrijk strategisch gebied voor Amerika. Hij wil daar ook een enorme Golden Dome bouwen. Concerten. Nee, zoals <laughs> ja, de, de, de, de sfeer bedoel je. Ja, Harry Styles en de Golden Dome, wint tickets deze week bij Q. Ja, nee, dat is een luchtverdedigingssysteem. Oh, ja, okay. Een enorme gouden koepel, uh, ja, daar heeft hij het al langer over. Uh, hij wil dus zo snel mogelijk praten met Denemarken om Groenland van hen te kopen. Uh, spanningen die uh, lopen steeds hoger op, Denemarken en Groenland. Ja, die blijven zeggen dat het eiland niet te koop is. Ook de rest van Europa is fel tegen het plan van Trump. Maar uh, ja, echt een hoge pet uh, heeft Trump niet op van Europa, want hij deelde ook nog even een sneer uit... Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. En dat is not in a positive way, that's in a very negative way. Is soms ook echt een dronken oom op een verjaardag, hè? Ja, Ja, toch, laten we heel eerlijk zijn. Ja, ik, heb ik, snap altijd... wat je bedoelt. ik heb het idee bij, bij die speeches van Trump. Het is natuurlijk belangrijk. Dit is natuurlijk de, de, de leider van het vrije Westen. Ja. Het is belangrijk om naar deze man te luisteren. Ik heb altijd het idee dat hij een, een, een speech heeft voorbereid of heeft laten voor, voorbereiden. En dan is hij klaar. En dan gaat hij zo'n beetje op zijn zij hangen. En dan, gaat hij, dan begint zijn audio. Zijn begint dan. Ja, en dan gaat hij vertellen wat hij er echt van vindt. Hij heeft ook weer gerefereerd aan, uh, aan Daddy. Aan dat hij Daddy is genoemd door Mark Rutte. Ja, van, uh, ja, ja daar heeft Mito. hij ook nog aan, uh, aan verwezen. Ja, ja. ja een wijsman man zei, noemde me Daddy. Ja, ja, dat, dat zei hij nog. Zeer, uh, ah, ja. zeer bijzonder schouwspel was het weer. Ja, het is ook nog niet klaar. Uh, morgen dan, uh, dan praten de EU-leiders verder over Ach, deze kwestie. De top ja. is nog niet klaar. Ik dacht dat hij nog steeds aan het praten was. Nou, dus oh, nee, nog net niet. Maar hij was wel heel lang aan het oreren, ja. Gloreren, ja. ja. Uh, dan Utrecht, De Vissersteeg, waar vorige week een enorme explosie was... Uh, die blijft nog langer beveiligd. Het leek eerst op dat de bewaking vrijdag wegkomt... maar dat wordt nu maandag. Die steeg waar die ontploffing was, is ook nog steeds afgesloten. Maar gelukkig heb ik ook een beetje goed nieuws... want van de drie katten die vermist raakten... is er eentje weer terecht. Oh, wat fijn. Wat gelukkig. Ja. Uh, goed nieuws. Ja, dat is Kerel. Zwarte kat is vanmorgen gevangen. Maar die twee andere katten, dat zijn uh, Durak en Kara... die lopen nog rond. Ze zijn nog niet gevangen. De OV-chipkaart verdwijnt... Op z'n laatst, eind volgend jaar, kan je die nog gebruiken in het openbaar vervoer om in en uit te checken. Uh, want dan, uh, daarna kan je alleen nog maar reizen uh, met de nieuwe OV-pas of door in en uit te checken met je bankpas. De huidige OV-chipkaart verdwijnt, want die uh, ja, is technisch ook wel verouderd. En er zijn al jaren klachten dat die niet handig is. Ik heb tv-nieuws. Heel leuk. Hey, dat komt Of een goed gesprek. Wordt het stom of wordt het te gek? Hey, wat komt er op TV? Ja, het gonst van de geruchten. <lacht> dat misschien deze grote TV-persoonlijkheid weer terugkomt. <lacht> Flip de beer. Ja, ja dat was, uh, hij was onderdeel van schooltv. was in de 90s en Zero's, jarenlang op de buis. Een knuffelbeer, die ging logeren bij kinderen thuis en beleefde dan allemaal uh, avonturen. Uh, op veel basisscholen ging ook een Flip de Beer knuffel rond met zijn rode rugzakje. En die ging dan van de ene klasgenoot naar de ander om te logeren. Met een schriftje erbij waarin elk kind dan schreef... wat uh, Flip allemaal had meegemaakt. Dit is wel echt een ontzettend leuk idee om te doen. Toch? Dit was een goed bedankt bij school. Ja, heel leuk. Ja, En op de socials uh, is SchoolTV ineens uh, filmpjes aan het posten... met uh, daarin Flip de Beer, die, die weer terugkomt of zo. Maar ze doen het beest, een beetje mysterieus. Want <lacht> ze zeggen het is de, onze nieuwe social media manager... Maar ja, in de comments gaat iedereen natuurlijk los van. Hé, hey, komt Flip de Beer terug? Maar dit voelt een uh, beetje als uh, de grote comeback van. nou weet ik, veel een superster als Taylor Swift. doen we Harry Styles. Ed Sheer, en Shirley dan? Uh, hele. Is in die orde, ja. <laughs> ja. Ja, toch. Ja, eigenlijk ja. kunnen we hem gewoon in één adem noemen met al die andere grootheden. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90s. Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90 zit. Allright, geen minuten verliezen. We zijn onderweg uiteraard naar een nieuwe editie van Verdubbel je Salaris. Technisch adviseur Bart die gaat er zo meteen om kwart voor vijf aanwagen. Maar van nu tot half zes, een uur lang ook inspiratietracks voor jouw stemlijstje. Al de laatste de maanden gaat hij los, de Q-top 500 van de 90s. 500 stemlijstjes reeds weer ingevuld. Deze zou misschien wel op jouw stemlijstje terecht kunnen komen. Dit is Natalie Broelia, Torn by Q. I thought I saw a man to lie. Well, He was warm, he came around like he was dignified he showed me what it was to cry well, you couldn't be that man I adore.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 Ik ben te tot aan half zes vanavond. Um, we hebben dit over Flip de Beer gehad, Eefje. Mm -hmm, ja. Louter positieve berichten vanuit onze kant. Maar uh, veel mensen die uh, zeggen. Flip de Beer is een hele uh, uh, vieze. Goren. Vieze bacteriebeer. Nou, is dat... Oh ja. Ja, dat zegt Danielle bijvoorbeeld. Dat hij bij je allemaal kinderen logeert. Ja, Flip ja. de Bacteriebeer, zoals ik hem noemde. Als mijn dochter hem mee naar huis nam, dan ging hij meteen in bad. In de hand was, ging hij. Uh, Emmy die stuurt. Zo mooi. Flip de Beer is nog steeds een succes op veel basisscholen. Het nadeel van een echte Flip de Beer op school. is wel dat hij echt heel vies wordt. Hij slaapt met alle kinderen. Gaat soms in bad of mee naar de wc. Heet nooit echt wat er is gebeurd en waar die heeft rondgehangen. Wesley die stuurt nee toch, niet die vieze beer. Er is niks smerger dan oh. flip de beer. Volgens mij als die bij mij ging logeren, dan stopt mijn moeder om in de wasmachine. En Elke, die spreekt mij aan. Die zegt, ah, oh, Domien, jouw boris heeft die bacteriebeer zeker nog niet gehad. Het idee is dat ja. heel leuk, maar op veel plekken niet voor niets in de coronatijd gestopt. Ja, die arme flip de beer, Maar goed, het nieuws was dus niet dat dit weer terugkomt op basisscholen. Hij gaat misschien weer een randrain maken op de televisie. Nou ja, SchoolTV die is daar een beetje geheimzinnig over aan doen, ja. Ja, ja het ja. zou dus kunnen zijn dat je binnenkort weer ziet op televisie. Eh, wat je zo binnenkort hoort op de radio, binnen nu een paar minuten... is een nieuwe ronde van Verdubbel je Salaris naar n Q-free bij Q-music. Bart, goedemiddag. Goedemorgen. Hallo. Heb jij gisteren verdorie je salaris gehoord, 24 uur geleden? Um, volgens mij wel. Ja, het was echt een poep en een scheet voorbij. Ik had Julian aan de lijn namelijk. Hoe heet de moeder van koning Willem-Alexander? Maxima. Nee. Beatrix, god. <laughs> Dat ging wel heel snel mis. Ja, Bart, zo moet het dus niet. Dubbel je salaris. In één minuut. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, welkom in jouw arena. Je Dank werkt je als, uh, als technisch adviseur. jij keurt woningen. Uh, ja, zo, uh, zo kun je het zien. We zitten in een vastgoed. en uh, ja, we bepalen de onderhoudstaat van, uh, van woningen. Dat vind ik echt zo'n... Dat kan uh, niet. Dat vind ik een, een, een, een, een fascinerend beroep. Hoe weet jij nou wat er bijvoorbeeld aan fundering onder een huis zit? Want daar moet je ook mee bezig zijn, toch, denk ik? Ja, je kunt onder een kruipruimte kijken, kijken wat er gebouwd is. Of uh, je hebt de bouwtekeningen en dan ja, staat ja, ja. ja. dus, het Wat je daar zo leuk aan, waarom, waarom ben je dit gaan doen? Um, nou, ik. Na mijn studie zeg maar, ben ik eerst op kantoor gaan werken. Ja. En uiteindelijk ben ik daarna met mijn handen gaan werken. En nu zocht ochtend eigenlijk ik iets om uh, beide te combineren. Zeg maar. oh, ja. En uh, ja, dan kom je op zoiets terecht. En dit combineert het lekker buiten zijn. Bezig zijn met de bouw eigenlijk. En uh, aan de andere kant ook weer, zeg maar, op kantoor. Het uitwerken ervan. Goed verhaal. Oh. We gaan er zo'n spel spelen. Ik heb tien vragen voor mijn neus. We gaan jouw salaris proberen te verdubbelen. Wat ga je met de pot doen als je wint zometeen? Die gaat er naar de vakantie. Ah, <laughs> dat is lekker. Dat is een fijn vooruitzien in januari. Dat je gewoon wat extra, extra vakantiecentjes kunt verdienen hier. Ja, precies. Wat verdien jij per maand als technisch adviseur, beste Bart? 2750 euro. 2750 euro. Voor hoeveel uur is dat? 4 uur in de week. En je bent zelf 44 jaar jong. Ja, dat klopt. Luister goed. Die tien vragen voor mijn neus dus. De klok staat op 1 minuut. Dat zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar kijkt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2750 euro. Je mag maximaal okay. twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde. Binnen die minuut nog een keer gesteld en ook die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja hoor. Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke groente eet Popeye om sterker te worden? Spinazie. Wat is de hoofdstad van België? Brussel. Hoeveel is 12 keer 9? Uh, 12 keer 9, dat is ons 8. Van welke boyband is tot top 500 van de 90s? Hit Everybody get up? 5. Uh, Welk autobandenmerk geeft ook sterren aan restaurants? Michelin. Hoe noem je een groep wolven? Hoedel. Waaruit bestaat een triathlon naast hardlopen en zwemmen? Ook en fietsen. Waarvoor staat de afkorting WC? Uh, Watercloset. Welke stampot wordt gemaakt met wortel, ui en aardappel? Eh uh, <laughs> pas. Welke, wie presenteert All You Need Is Love in Nederland? Over zijn Welke stampot wordt gemaakt met wortel, ui en aardappel? Dat is je laatste vraag. Ja, wij noemen dat hier wortelstamp. Ja. Maar pas dus een beetje. <laughs> Ik ga even kijken. Eh uh, Beste Bart. Ja? Ik mag niet goedkeuren. Yes. <laughs> ja, ik, ik, ik zie die jury dit even door ChatGPT halen. En ChatGPT zegt, nou, hoor, het klopt hartstikke. Ja, lekker, lekker. Ja. Bart, jij verdubbelt jouw salaris. Oh, echt. Ja, kijk, ik was op zoek naar het antwoord hutspot, maar wortelstamp, ja, ik mag het gewoon, ik mag het goed rekenen. Ik kan hier... Ja, ik Brabant, ja, het. ja, dat had ik al lang gehoord, dat had ik al lang gehoord. Ja, wortelstamp levert jou 2750 euro op, beste Bart. Oh, super, man. Je maakt echt mijn dag. Echt. Nou ja, oh, ik, heb, ik heb niks gedaan. Jij hebt hier tien vragen binnen die 60 seconden weten te beantwoorden. Jij verdubbelt jouw ja. salaris. Maar het is toch lekker. Dit is, ja, dit is gewoon extra vakantiegeld. Dit is prachtig. Ik mag jou feliciteren met de verdubbeling. Tempo team verdubbelt je werkplezier. Je krijgt er ook nog een muziekbox bij voor op je werk. En dus 2750 euro komt jouw kant op. Super. Super. Dankjewel. Bart, lekker gespeeld. Fijne fijn, fijn, fijn, fijn vakantie alvast eigenlijk. En een mooie ja, dinsdagavond. Dins we, gaan, we gaan iets leuks uitzoeken. Jij fijn uitzending. Stuur je ons een leuk kaartje? Dat zal ik doen Dag Bart. Verdubbel je salaris in, in één minuut. Wil jij ook je salaris verdubbelen? Geef je op via de Q Music app. Oh. Q Music en no scrubs en daarvoor wist Bart zijn salaris te verdubbelen. Lekker zeg. 2750 euro in de pocket. Het kan dus wel. Ga er maar aan staan. Je bent welkom in jouw arena. Meld je aan via QMusic.nl of via de Q Music app. Gaan we dan langzaam zeker richting vijf uur. Even goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, de ruzie over Groenland gaat maar door. Trump die sprak op de wereldtop in Zwitserland. Ik praat je daar zo over bij. En ook de jaren negentig gaan door tot half zes. Een inspiratieuurtje voor jouw stemlijst voor de Q-top 500 van de 90's. Met Five zometeen. Het was vraag vier vandaag in verdubbel je salaris. Everybody get up, boys. Bestellen, inkopen, mengen.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 Boek nu op harrypotteronstage.nl Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op Van Mossel.nl, zet de chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpjes bij. Als het sneeuwt of avond, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter cool.